Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja dames en heren, het is dus weer een nieuwe uitzending van Vrijheid Radio. En uh, ja, we kijken, het hele café zit vol. Dus uh, Café Libertaria, laten we eens even kijken wie we allemaal hebben. Ik heb hier een hele groep staan. Er zijn daar, uh, hoe heet jullie? Uh, Daniel en... Nee, Lenteman. Oh, sorry. Uh, Henk. En? Wie is die andere de, man? De Grote Gemene Deler. De Grote Gemene Deler. Goeiedag. Ik heb jou nog nooit eerder in de uitzending gehad, of wel? Nee, dit is onze eerste keer. Nou, uh, welkom. Voel je vrij. We gaan op de naam uh, Alpha Mails in Heaven. De Alpha Mails in Heaven. Oké, okay, dat is, uh, klinkt uh, spannend. En, uh, ja, wie dat is nog... het ook. Ja, zeker. En wie, wie hebben we nog meer? Nou, ik zat te maar zeggen, Jurjan Koopmans. Goedenavond. Ja, ik miste nog één iemand. Uh, uh, er was ja, volgens uh, mij uh, nog uh, iemand aanwezig. Maar... Is er nog iemand? Oh ja. Ja, ja, ja, kijk eens, dat kleine mannetje daar. Wie, wie ben jij? Hoi, dag, Ik ben Jan-Peter. Ik ben de stem van het Nederlandse volk. Oh, nou leuk. Uh, ja, wees welkom ook. Hè. Nou, zeker. Ja. Heb je nog een glas wijn voor mij? Ja, goed. Uh, ja, dat hebben we zeker, hè. Nee, goed, uh... Peter, kom jij zomaar even mee naar het toilet? Oh, dat lijkt me heel spannend. Ja, dus nee, goed. Sommige nee. mensen gaan een heroïneverslaving aan, maar ik kan <laughs> ze toch uh, JP aanraden. Ja, ja, ja. Nee, goed, hoor, neem, uh, ja, we gaan gewoon uh, lekker uh, de uitzending beginnen. En uh, ja. We beginnen altijd met, uh, met, met de koers, het meest uh, zinloze, uh, maar altijd een stevaste uh, rubriekje bij ons. Dus de koers van het goud, zilver en de bitcoins, de staatsschuldmeter en jullie uh, Alfa mails. jullie hadden ook nog wat hè? Ja, de, de, de human, uh, human Fertility Rate Index. Oh, dat is heel spannend. Laten we eerst beginnen met uh, de bitcoins, die staan op uh, 446 eurotjes. En goud... Uitgedrukt in dollars, 1312 precies. Ah, gezellig. En zilver... Uh, per Trojaans. Per Trojaans, hè? Ja. Zilver uh, zit weer onder de 20 uh, op uh, 19,973. Ja, per Als hoeveel gram? Als de is het nog steeds 20. Dus uh, ja, wat dat betreft saai. Misschien beter om in uh, futures te handelen, dan gaat het iets sneller. Mm. <laughs> maar uh, per <laughs> hoeveel gram eigenlijk? Want die vraag was vorige week gesteld. Is per uh, 5000 trojaans. Oh, 5000 trojaans. Oké. Okay. <laughs> dus uh, ja, dan lijkt alles al heel wat. Ja. Nee, goed. Ja, en uh, dan hebben we de, de staatsschuldmeter. Die hebben we ook nog. Ja. Wist je dat uh, de staatsschuld nog maar uh, 456 miljard uh, is? Oh joh, alsof het niks is. Nee, goed joh. En uh, jij ja, had ook nog een uh, index? Ja, je de Human vertellen. Fertility Rate Index. Uh, dat is een index die uh, houdt bij uh, hoe vertiel uh, ja, eigenlijk uh, de mensheid op dit moment is. Hm. En het aantal kinderen dat per liter zaad wordt geboren op dit moment... staat op een schamele 23. <laughs> Henk, jij hebt hier wat meer over te vertellen, geloof ik. Ja, heel veel hangt natuurlijk af van het weer. Windrichting, kracht... Maar zeker ook de zon, want uh, die heeft toch ook een vernietigende invloed. En uh, zoals je natuurlijk weet, zaad heeft een optimale temperatuur. Okay. Nou, uh, wind, uh, wind nou, dat ging nog wel afgelopen week. En de uh, temperatuur die was nog vrij hoog. Okay. Dus uh, we verwachten dat het met de herfst nog wel bij zal trekken. Oké, okay, dus uh, wanneer is dan uh, de Human Fertility uh, Meter het hoogst eigenlijk? Met, met welk soort weer? Nou ja, dat heeft niet alleen met het weer te maken, want je hebt het hier namelijk over een zeer nauwkeurig vastgestelde quotient, literzaad, kinderen. We leren elke week nog nieuwe factoren die aan de index bijdragen. Je snapt dus dat dit ook te maken heeft met gewoon, dit is echt per liter geëoculeerd zaad. Uh, dus je hebt te maken ook met uh, zaad wat in condooms wordt opgevangen. Uh, zaad wat gewoon niet bruikbaar is vanwege andere vormen van anticonceptie. En, je hebt en, ook nou ja, mensen goed. die het met uh, pompoenzaad proberen. Maar uh, ja, goed, die heb je er ook tussen. Ja, oh, okay. ja, het, het, het is zeer tegenvallend. En uh, ja. op dit moment is een uh, commissie van de Verenigde Naties gaan het buigen over dit probleem. Oh, jongens. Uh, uh, want uh, 23 is nog echt wat te veel. Ja, ja. Want uh, we willen het optimaal hebben natuurlijk. Ja, uiteraard. Hè? Uiteraard, ja. Allee, goed, maar goed. Efficiëntie scoort, uh, scoort het menselijk ras dus echt blazerd. En mm. ik, uh, ik trek mijzelf dat aan. Mm. Goed. Nee, ja, nou goed, dan gaan we naar het eerste bericht toe. Wat we hier hebben. We hebben hier een, uh, ja, een aantal berichtjes. Ik weet niet of we ze allemaal gaan halen, maar... heb uh... net ook een berichtje gehad op mijn telefoon. Oké. Okay. Stond er nog iets in? Nee, je stelde er niks voor, ga verder. oké, ah, oké. Okay, okay. Ik heb hier staande de Nederlandse politie gelinkt aan geheime spionagesoftware. Ja, voordat dat we erover gaan, Jurjen, mag ik heel even de kop, zeg maar, uh, linguistisch pakken? Ja. Um, geheime spionagesoftware, dat is een, volgens mij qua stel, is dat een tautologie? Ja, heb je uh, ook openbare uh, uh, spionagesoftware? Ja, geheime spionagesoftware. Ik vind dat heel raar klinken, want spionage zou in het geheim moeten zijn. En nou is het openbaar dat er geheime spionagesoftware wordt gebruikt. Dus uh, ja, hey, uh, uh, get it on with. Ja, maar goed, ja, openbare spionagesoftware, daar moet het dan eerst over hebben. En volgens mij is dat gewoon Facebook of Twitter of zo. <laughs> nee, maar goed, ja, en nee, vertel, uh, Jurien, wat is er allemaal aan de hand? Nou, het, uh, het programma werd in eerste instantie gebruikt door de overheid van Bahrein... om uh, dissidenten te bespioneren tijdens de Arabische lente. Mm. Toen dacht de Nederlandse politie... Oh, dat is gaaf. Dat is gaaf. Heerlijk. En ja. Uh, ja, helaas is er nu uh, een hacker geweest. Die is daar allemaal achtergekomen. Dus nu ligt het op uh, straat dat de politie er ook uh, gebruik van maakt. Mm. Maar het wel heel fout. Ik bedoel, wat er in Bahrein gebeurde... dat is, hij heeft eigenlijk nooit de media gehaald. Hè? Maar er was een soort... dat oh, was ook een Arabische lente. Er zijn gigantisch veel mensen... zijn daar om zeep geholpen. Er zijn mensen die zijn dan in Van die je kent dat wel, hè? die je op festivals ziet... Hè? die uh, plastic hokjes waar je dan kan pissen. Um, die, die, ja, die werden dan gebruikt... die werden gevuld met, uh, met traagast. En, en dat, heeft, dat heeft... De, de, ja, die werden zo vergast... En dat werd allemaal geleverd door Amerika. En dat heeft eigenlijk de, de openbaarheid nooit gehaald. En die, die, daar, daar is de bevolking enorm onderdrukt. En dus de Nederlandse politie gebruikt daar weer software van. Van eigenlijk een heel fout regime. Eigenlijk wel, ja. ja. ja. Maar ja, gelukkig, uh, het is uitgelekt. Dus uh, ja, nu kunnen onze virusbestrijders, die kunnen er wat aan doen. Hmm. En ik geloof dat, uh, dat de Russen er niet zo dol mee zijn met uh, Nederland momenteel. En ik heb Russisch antivirusprogramma, Kaspersky. Okay. Dus uh, die gaan er wel voor zorgen dat uh, de Nederlandse autoriteiten mij niet in de gaten kunnen houden. <laughs> ja, maar de, de, de, de tegen de Russen wel natuurlijk. Ik denk, hey, weer zo'n uh, domme Nederlandse kneus <laughs> die onze software gebruikt. Dat zou zo kunnen. Ja, ja goed. Ja. Ik weet niet of de alpha mails hier nog iets aan toe te voegen hebben. Nou, ik vind het allemaal een beetje conspiratie light dit hoor jongens. Ja? Nou, vorige week keek ik nog op de wikipagina van Hezbollah. En er stond daar uh, gewoon een link naar de website van Hezbollah. En toen dacht ik van nou als ik daar nou eens niet op ga klikken. Wat gebeurt er dan? En wat is er gebeurd? Nou niks eigenlijk. Nee, maar goed, ja, um, dan heb ik hier nog een bericht over een horeca horecazaak ontvangt een boete van 136.000 euro, omdat er niet genoeg mensen aan het werk zijn. Ik weet niet of u dit gelezen heeft, maar uh, <laughs> het speelt zich af in Antwerpen. Huh? Ik heb het wel gelezen, ja. Ja. Maar... Ik snapte er niet zo heel veel. Nu, ik, uh, nee, het, het komt ook uit uh, Antwerpen, België. Ja. Uh, dus een zaak die was zeven dagen in de week open. En uh, nu nog maar vijf. En uh, ja, het, het, het, ja wat, willen we hier nog even onze, uh, onze meningen hierover gaan uiten? Nou, ik denk dat je dat soort ironie. Want het bericht eindigt met de ironie. Dat uh, omdat hij een boete heeft gekregen, uh, zal hij minder, minder uh, open zijn. En uh, uh, dus ook nog, moet hij ook nog personeel ontslaan. Want ze zeggen een megaboet, Hoeveel was het? Anderhalf ton? Ja, ja bijna ja. En uh, uh, nou, dat is dus een bepaalde ironie. Dat, dus dat door een over, uh, dat door een ingreep uh, je dat soort uh, ja, van de overheid dat je dat soort maatregelen moet treffen. Ja. Over ja, boetes en... gesproken. Ik, ik zat nog bijna in overweging nog iemand erbij te halen. Dat uh, is een ondernemer uit, uh, uit Eindhoven. Die had, uh, die, die, kon, die, die had laatst even een berichtje op WhatsApp gegooid. Dat hij, um, hij wilde uh, zijn voorgevel verbouwen van zijn, uh, van zijn zaak. En daarvoor moest hij dus naar de, naar de stadhuis toe voor de bouwleesjes. Dat is een soort, uh, ja, soort boete die je moet betalen omdat je ondernemer bent. En... Hij moest daarvoor, het hield dan in, er waren twee experts, twee ambtenaren. Die hebben verder de hele toco niet eens gezien. Maar alleen voor dat gesprekje moest hij dus al 2000 euro betalen. Ja, en toen kwam hij naar buiten, want het gesprek duurde nogal lang. Had hij ook nog een verkeersboete, of een parkeerboete. Ja, nee, dat is allemaal ironie. Ja. Alsof... Alsof er een hele cynische god er mee speelt, zeg maar. Ja, ja de, de, de overheid. Maar uiteindelijk, overheid. Is het gewoon, uh, uiteindelijk is het gewoon menselijk handelen. Ja, en, um, ja ik weet niet uh, of ik überhaupt zou komen opdagen of zou betalen of wat dan ook. Ja. Misschien is het dan ook wel tijd om iets anders te doen. Ja. Op een gegeven moment heeft de hele stad geen café meer of zo. Ja, ja ik, zat, nou, ik, zat, ik zat ook gewoon te denken van... joh, uh, gewoon helemaal niks tegen de overheid. Zeg, gewoon doen. Hè. Ga gewoon die voorgevel verbouwen. Volgens mij hebben ze het niet eens door. Uh, nou, ze hebben het wel door. Dat zal je verbazen. Ja? Ja. <laughs> er is altijd iemand die het doorheeft. Ja hoor. Gewoon iemand die gewoon niks te doen heeft met zijn tijd... en die gaat namens de gemeente vrijwillig ja. gaat die alles lopen controleren. Uh... Ja, die denken dan dat Sodom en Gomorra uit gaat uh, breken... Oh, Vorige ook week ja. ook over gehad, ja. Ja, ik... ik, ik uh, ja, ja. Er is een bepaald idee over betrokkenheid bij de wijk. En ik zit ook uh, in een medegroepje uh, die uh, betrokken is bij de wijk. Uh -huh. Ik ook. En um, er was iemand uh, die wou doordrukken dat vuil, uh, vuil aantrekt. En um, dus de hele wijk moest zeg maar, worden bijgehouden door uh, de bewoners. Maar het angstbeeld wat hij uh, opriep was dat als uh, zomaar bepaalde schuttingen werden gebouwd in uh, paardjes die je vanaf de openbare weg niet eens ziet uh, trouwens. Oh ja. Als mensen gewoon schuttingen uh, zouden bouwen, dan zou je echt toestanden krijgen als in de banlieus van Frankrijk. Waar af en toe een flinke rel is. Dat was zijn <laughs> angstbeeld. Uh, maar daarmee kan hij toch heel ver komen. Er is niemand die hem eigenlijk uh, tot de orde roept. Nee, ja. Ja, maar ja, ik heb het wel geprobeerd maar uh, uiteindelijk wou hij niet eens toegeven dat, uh, dat hij het betreffende artikeltje in de krant had uh, geschreven maar ik had hem wel door uh. hij was het, hij moet het zijn geweest mm -hmm. want zo groot is het groepje ook niet wat zich echt betrokken voelt bij de wijk, maar het is dus een, um, een dwingende betrokkenheid als je betrokken bent bij de wijk dan wil je, met, uh, dan wil je gewoon uh, overleg uh, aangaan over de ruimte die je kunt bieden aan elkaar. Nou ja, ik, ik denk zeg maar als die initiatieven lopen, en ik heb er ook wel bij gezeten als het betrokkenheid in de wijk is dan krijg je alle zeikers. Ja, ja. Uh, dus ik denk als je dus een evenement organiseert zeiken over de wijk, dat je misschien wel de mensen zou kunnen krijgen die dat snappen en die denken van ja, zeiken over de wijk, weet je. En dat ze dan bij elkaar komen en wel iets gaan doen. Dat zou uh, maar kunnen, ja. ja. <laughs> ik zou zeggen, begin het gewoon, joh. Ja. <laughs> Ja, dat begint met mijn grote participatie, barbecue, gepland voor de uh, komende week. Ja, ik heb gewoon een reëel voorbeeld van een vrouw die uh, 300 meter naar een uh, after tea, uh, nee, hoe heet dat, high tea party was gelopen. Van een of andere, uh, van de wijkgraad, zeg maar. Om daar te vertellen dat uh, haar buurvrouw een ladder in de tuin had uh, liggen. Maar er was verder niemand die er wat aan kon doen, want wij wouden gewoon lekker schransen. Maar zij was, uh, or, nou, ze was uh, tussen de 70 en de 80. Zij had die hele wandeling gemaakt voor dat bericht alleen. Ah. En ja, dat zit er gewoon diep in. Ja. Maar, en dat zal er eerst uit moeten gaan voordat uh, het überhaupt ooit een keer iets gaat worden. Want uh, niemand pakt het daar ook aan. Verder. Er zijn echt meer dan genoeg pillen voor te verzinnen die je aan dat soort mensen kunt verstrekken, waardoor dat allemaal een stuk beter gaat. Ja, ja. Ja, alleen ja, meestal ja, blijft het toch bij die die downers weet je. Ja. Die, die mensen hebben gewoon keiharde pep nodig, dikke uppers, Ja, in, helemaal uh, los. In de praktijk komt het inderdaad dus op neer dat als je een leuk idee hebt, dat dus iemand het recht heeft om dat hele idee te verstoren. Ja, ja, ja. ja, ja. Zo wilde er hier iemand op de plek waar we met een wijktuin begonnen een stormbaan aanleggen. Die heeft er serieus nog een week tussen gezeten met de besluitvoering. Omdat hij ergens een bericht achterlaat laten van ja ik wil daar eigenlijk wel een stormbaan. En dan moet er over vergaderd worden. En dan op een gegeven moment van ja waar is die man met zijn stormbaan? Uh, heeft iemand contact nog met hem gehad? Is hij hier serieus over? En dan hoor je er niks meer over en dan kun je verder. Maar dat soort dingen ja dat, dat hoort daar wel bij. Participeer jij ook uh, Johan? Nou, nee, niet eigenlijk, nee. nee, nee. Nou, je krijgt er wel heel veel verhalen van, echt waar? Er ja, hoeft ja, geen ja. boek meer te lezen. Ja, <laughs> inderdaad, ja, ja, ja. ja. Ik, ik zou het voor eigenlijk gewoon een keertje moeten doen als hier in de buurt of de wijk weer zo'n groep bij elkaar komt. Ik, ik zie al die meldingen, zie ik wel, maar ik, ik ga er eigenlijk nooit naartoe. Mijn vrouw wel, hoor. Er maar... is dus altijd lekker eten aanwezig. Ja, precies, vrouw, daar komt mijn vrouw daar. Dus. <laughs> Ik moet niet te hard roepen, want straks komt ze hier naartoe. <laughs> nee, maar goed, uh, ja. willen chillen met z'n allen. Ja, over vrouwen gesproken. Ik heb hier het volgende bericht. Het gaat over een ambtenaar die uh, iets nuttigs doet met haar tijd. En daarvoor gestraft wordt. Dus uh, het gebeurt allemaal in Zwitserland. Ja, er komen altijd goede berichten uit Zwitserland. En nu ook. Dat is een ambtenaar die, die wist haar tijd hele zinnige uh, ja, invulling te geven... door naaktfoto's van haarzelf op haar werkplek, uh, op, int, op Twitter te zetten. Ja, wat ik me afvroeg. Uh, ze zit kennelijk helemaal alleen ergens. Uh, of, of doet ze dit op vrijdagmiddag als ze alle ambtenaren al naar huis zijn? Ja, dat vraag ik me ook af. Ja, uh, het zijn wel altijd uh, tweets uh, gemaakt in een spiegel... Want ze zit dan met een cameraatje, dus dan, dan moet er een spiegel zijn. En ik denk, ik zit daar naar de foto's te kijken. Het lijkt niet het toilet, de foto's. Het lijkt nee. wel echt... Er moet er iemand zijn rechts... die, die, die, zit die, die die spiegel... De foto's te kijken. Ja, nou, bij, bij het bericht, ja. <laughs> ik zat het bericht ah, ook ja, even in bericht, de, de groep. Ja. Ja, ja, bij het bericht, ja. Ja, ja. ja ze zit er gewoon... Uh, ja, in haar slipje zit ze daar... Uh, zichzelf uh, zelf te fotograferen. En uh, ja, zij werkt dus voor de, voor, de over, voor de Zwitserse overheid. Nou, Jurien, geef jij even de, de, de meer van deze details vrij, van deze dame. Nou, ze zou uh, inderdaad, dat is officieel bevestigd in een persbericht. Ah. Dus de ambtenaar die heeft daar uh, een persbericht voor geschreven. Dat ze was inderdaad een staflid. En uh, ze is geschorst. Ah, niet ja. verlang, ik denk dat haar uh, collega's om, haar het, graag willen terug hebben. <laughs> ja, en ja, of, of, het nu, uh, of, of ze nu uh, tijdens die schorsing ook wordt betaald, dat is nog onduidelijk. Mm -hmm. um, en ja, het is ook onduidelijk of uh, ze wordt ontslagen voor haar uh, naaktfoto's mm -hmm. op de werkplek. Ja. <laughs> Maar ik, ik, ik blijf en ben nieuwsgierig ja, wat, wat, wat, wat dit voor werkplek is. Ja, staflid, hè? Staflid. Ja, het is een beetje de Monica Lewinsky misschien van, uh, van, dat, van die afdeling. Het zou heel goed kunnen zijn dat, dat, dat, dat het ook nog een hoger staflid is. Want ja. zo'n gordijntje op de, op, op de kamer en, en een kamer voor haar, voor haar, voor haar alleen. Ik denk dat het een hoge, hoge ambtenaar is, denk ik eerlijk ja, ik gezegd. Ik heb wel geen uh, sigaren gezien op de foto. Dus, uh, <laughs> ja, dat je gewoon een garage zou kunnen opstellen... in verband met sextapes uh, bij de ambtenaarijen. Zo van neuken van uw belastinggeld. Dat ze gewoon <laughs> ja. in hun werktijd allemaal sekstapes online gaan gooien. Nou, dat zou een dikke hit zijn. Ja. Een businessmodelletje omheen. Een paar adverteerders op je site en je loopt binnen. Het, het zou ja. ze razend populair maken. Want uh, dat is ook een beetje de insteek uh, van het bericht weer. Dat... Uh, Ambt, uh, ambtenaar ambtelijk apparaat iets uh, heiligs is. En ja. het is vooral iets menselijks, natuurlijk. Dat is de discussie die je hierop uh, los kunt laten. Ja. 1, 2. Start. <laughs> en het is iets menselijks. Ja. Hey, ben uh, ben... En ja? Alleen, uh, maar Johan, zou je hier dan uh, uh, je belastinggeld aan uh, spenderen? Ja, ja je... ik, ik, ik vind het toch wel een betere invulling dan wat ik normaal gesproken uh, van de overheid meekrijg. Kijk, hier heb je nog iets om naar te kijken. Ja, goed, het is niet mijn smaak, maar ja. In principe, tijdens de hele ordeel uh, uh, zit ze niemand lastig te vallen, zeg maar. Het nee. is al fijn als een ambtenaar dat niet doet. Als ja. een ambtenaar ons gaat lastigvallen met foto's, ja, dan kunnen we zelf nog besluiten of we daar naar kijken. Is dat met regels, uh, regulering, uh, dwangsommen, uh, preventieve dwangsommen, dat soort dingen? Mm -hmm. Ja, dan is een ambtenaar vervelend. Dus ja, ik, ik, ik, persoonlijk zie ik het probleem niet. Het kan prima verkocht worden in het kader van, ja, als iemand bij de overheid dat zelf besluit, dan mag iedereen dat toch wel zien, want de overheid wil transparant zijn. Het ja, hoeft uh, allemaal niet zo, niet zo moeilijk ja, te zijn. Ja, zoals wij heel transparant hoor. <laughs> ja, ja het ja, is FT-propje. De dus, uh... krijgt een nieuwe klank. Hé, hey, de gemeente derde. De waffersoek krijgt inderdaad een nieuwe klank. Ja. Gewoon alle, alle, alle bewijsmateriaal op vraag. Ja, maar er stond ja. ook heel veel bewijsmateriaal bij het bericht, trouwens. Ja, ja ik, uh, ik, ik ga mijn uh, ding-dong-hoax-alert er maar weer eens tegenaan gooien. Want ja, er ligt er een of andere vrouw in, in een of andere positie, dat je denkt van ja, is dat een werkplek, zoals Jurjen nou al zegt. Dan is dat een werkplek, wat we een zijn. hierbij zijn. <laughs> Weet je, uh, waarschijnlijk is dit gewoon een stokmodel, zeg maar, die, uh, die met haar titel voor een camera is gaan liggen en heeft een berichtje de wereld in geholpen. Uh, ik, uh, nee. nee, hij, gaat, hij gaat er bij mij niet in. Hij komt nee. niet door mijn bullshitfilter. Dat is ja. gewoon preventief hoor. Mm -hmm. ja. Dus om dat in mijn eigen kop een beetje normaal te houden. En, de, ja? en dat maakt inderdaad ook niet zo heel veel uit. Ja. Maar ja, er zijn gewoon heel veel zaken. Dat ik gewoon denk van... Ja, maar waar, waar gaat dit nou over, weet je wel? En dan uh, steekt er niet uh, nog wat achter of zo. Ik bedoel... Uh, uh, ik las vandaag ook een berichtje dat uh, Paris Hilton, uh, de celebrity, ja. die krijgt uh, 1,6 miljoen voor uh, vier nachten uh, DJ'en. Dat ja. is 2 uh, uh, ton per uur uh, gaat ze eraan verdienen. Kan ze überhaupt uh, DJ'en of is het gewoon Nee, een, uh... ze, ze drukt dus op echt, op uh, record. <laughs> Of nee, op Play. En schreeuwt er dan wat overheen. Dus alles is al gemixt. Ja, ja, dat is een beetje zo'n David Gouetta, zeg maar. David Gouetta ja. Live. Dan zie je ziet dat maar. meer als een soort. Ja, kijk, ik ben laatst. Uh, was ik met mijn kinderen in Oude Hans Dierenpark. En dan heb je een berenbos. Ja. En uh, in dat berenbos komen beren die uh, uh, vroeger dansberen waren geweest, weet je wel. Met, met zo'n ring door hun neus. Daar werd dan een beetje aan gesleurd en je werd een vet mishandeld. En je ziet die beren daar ook heel turuluurs rondjes lopen enzovoort. Zwaar getraumatiseerde wezens. Ja. En ik denk eigenlijk dat je Paris Hilton wel met zo'n beer kunt vergelijken. Ja. als het er zo aan toe gaat op zijn DJ's set. Van binnenkort is daar gewoon opvang voor nodig. Uh, ja, en ik heb, ik heb zeg maar. Uh, ik heb het uh, wel wat uitgezocht dus. Uh, het is voor club uh, Amnesia. En er kunnen 5000 man in. En de intree is uh, 40, 40 euro. Okay. Het kan dus nooit uit. Het kan dus echt nooit uit. En welk model je er ook over uh, loslaat. Het kan dus nooit uit of ze moeten precies diezelfde cd alsnog uitgeven. En, dan, en zelfs <laughs> dan wordt het al moeilijk. Wat ah, is er zit gewoon ander geld achter? Nou, oh, ja. er was, was iemand die zei, dit is gewoon money laundering. En dat zou ook prima kunnen. Ja. Yeah. Oh. En, en dat zou met uh, Russische oliebarons en uh, in Arabische net zo goed kunnen. Die voor een miljard... Ja. Uh, uh, maar uh, erin zitten te pompen. Ja, ze herverkavelen de natural resources uh, van de Oekraïne even... en uh, we verkopen dat aan jou uh, als zijnde van... Uh, er komt hier oorlog, uh, we moeten ingrijpen... er gaan geen bloemen en tulpen meer naar Rusland. We, we, 300 vrachtwagens zijn er aan de grens gestopt met, met, met fruit uit Nederland. Het wordt een economische klapper van je welste. Ja, dat, is, dat is, is weer inderdaad... Wat een lulverhaal, ja, zeg. Dat is weer inderdaad uh, ja, de Telegraaf in ieder geval... die uh, ...gaat vol op de oorlog in een nieuwe vorm van een totale oorlog. Ja. Dat je nu dus met je peer al uh, uh, op je Twitter uh, uh, gaat staan, zeg maar. Een peer voor Poetin. Ja. En uh, daarmee maak je jezelf ook uh, betrokken bij... Het was, was wel leuk. Er was iemand die had op Twitter had die zo, uh, zo van de Paprika-tunnel... ...hoeft maar 2050 kilometer lang te zijn. <laughs> die had hem zo getekend. Je kent van die wodka-leidingen, uh, vodka, uh, die liggen tussen... Uh, die kleine republiekjes en Rusland ja. vanwege financiële issues en goedkope vodka en zo. Nou ja, we kunnen we een paprikatunnel gaan graven. Ja, inderdaad. Ja. En, en je voelt nu gewoon de pijn van de politiek. Want uh, uh, ik geloof uh, dat op een markt van 1,2 miljard gaat nu 15-16 procent. Uh, dat kun je nu gewoon cancelen, zeg maar. Ja. Dus dat is een uh, behoorlijk bedrag. En uh, daar, uh, daar blijven wij dus mee zitten. En Nou, ze dat het al over, kunnen wij uh, wel uh, pierenwijn gaan stoken. En dan mag dat weer wel en zo. Maar we kunnen dat gewoon niet lijsten. Want we zitten niet in die positie. Want we zijn nu al zover aan het bezuinigen. Dat we bejaarden in een poepleiers uh, moeten laten zitten. Dus uh, dit oorlogje over mensen ja, die toch al naar beneden zouden vallen. De enige vraag was hoe hard zou het vliegtuig gaan landen. Ja, dat... dat dat grapje dat gaat ons toch meer kosten dan wat het oplevert uiteindelijk. Ja, ja maar daarna, ik denk wel dat de grote massa, die mensen, zeg maar... Die, die denken niet, Johan. Ja, nee, die precies. Niet. Die, die, die trappen erin. Ik zat aan het ja. nou nieuws te kijken en dan wordt er trappen gezegd van... In. Dit is geneuzel in de marge. Ja, <lacht> ja, ja dat, gaat wat, dat gaat wat van een grote markt af. Nou, en dat overal een jaartje wordt dat allemaal achter onze schermen weer opgeheven. Ja. Zullen we nooit wat van horen. Kijk, het WK is gewoon in 2018 in Rusland. En dan is alles weer koeken en ei. Mm -hmm. En dan, uh, hè? Ja. De, uh... en zijn de verhoudingen wel anders, denk ik. Dus en daar wordt nu ook op aangestuurd. Hè? Dus ook al waren er nog geen uh, bewijzen. Uh, zei premier Rutte al, van de verhoudingen zijn nu wel anders. is wat veranderd. Ja. En hij zegt nog niet wat. En daarmee gijzelt hij ons. En dit ja. hadden ook kunnen ja, doen, ja, ja, wat dat betreft. Dus het is niet een open democratie, uh, zoals wij uh, pretenderen te zijn. En wat hij verzwijgt heeft verder ook geen enkele strategische reden. Nee. Of je gaat de oorlog aan. Of je gaat de oorlog aan en je, hè, je neemt een sterke standpunt in. En je, en je, nou, je accepteert het niet. En je legt Poetin om met een paar commando's. Wat ik zeker niet zou aanraden. Want uh, dat, gaan wij nooit, dat gaat nooit lukken. Maar goed, stel je nou eens voor dat je... Er staat er wel weer een andere Poetin op. Want hij heeft vast ja. wel uh, dubbelgangers. Ja, nou ja, dat ook, weet je wel. Maar ja. goed, hij wordt nu wel... ...afgeschilderd als de grote boosdoener... ...wat ook compleet gelul is. Dat is ja. alleen maar uh, om een uh, vijand te creëren... ...waarmee wij ons verbonden uh, voelen. Mm -hmm. Maar die verbondenheid, dat is gewoon totale bullshit. We hebben daar niks aan. We hebben niks aan om uh, de Russen als vijanden te zien... ...en Poetin als een grote leider. Daar, uiteindelijk snijden wij ons daar zelf uh, mee in de vingers. Zeker... Als wij nu uh, 100 jaar die Eerste, die eerste Wereldoorlog uh, vieren. Wat precies omdat die gedachtegang tot een groot menselijk drama is geworden. Ja. Dat was niet omdat iedereen graag in de loopgraven wou uh, gaan hakken. Nee, dat was gewoon door bestuurlijk falen. Ja, nou, zeker en nu, weten, ja. en nu wordt er ook enorm bestuurlijk gefaald. Er is een enorme crisis gaande over uh, nou, niet alleen financiën. Ook gewoon moreel gezien van uh, hè, hoe worden mensen beloond en dat soort dingen. En, uh, maar ook van uh, hoe rechtvaardig zijn oorlogen. Ik las uh, van de week het bericht dat uh, de NAVO gaat vrezen... dat uh, Rusland een oorlog gaat beginnen in Oekraïne om humanitaire redenen. Oh. Ik denk van, wat voor bord heb je dan voor je kop? Ja, nou ja, Joegoslavië was ook al uh, zo'n oorlog om humanitaire redenen. En uiteindelijk was het gewoon dat... Uh, Clinton met allerlei speciale commando's die dan de Joegoslaafse rebellen heten. Gingen ze allemaal uh, hoe dat, uh, lichaamsdelen jatten. Ik weet niet of je dat nog meegekregen hebt. Van, uh... Nou, ik denk dat het misschien ook nog wat reëler is. We uh -huh. zijn gewoon continu zijn gewoon, uh, economische hitmannen zijn op pad... om gewoon economieën naar een hand te zetten. En daar oh, hebben ze een uh, aantal okay. hinder voor... En een van die middelen is nu de carbon tax en dat soort dingen. Een compleet bezopen idee dat je met CO2 iets bedreigt. Ja. Terwijl dat we het zelf uitademen. En als er een vulkaan uh, oploft, dan uh, geeft hij al meer vrij dan wij ooit produceren. Ja. En, uh, maar het moet zeg maar uh, getaxed worden. Maar wat je dat doet, is je, uh, je legt een scheidslijn neer. Je legt een scheidslijn neer voor mensen die wel, uh, zeg maar, kunnen meebetalen aan dat grapje en milieubelasting en dat soort dingen. En uh, die dat niet doen. Ja. En uh, die het niet kunnen, zeg maar, nou, die heb je dan in de pocket. Die kun ja. je, zeg maar, uh, overal uh, naartoe dwingen. En dan heb je al een markt, uh, een bepaalde deel van de markt heb je in je pocket. En dat, dat is wat er voornamelijk gaande is. Denk ja, dat heb je heel mooi gezegd, uh, Henk. Ja, ja, dat is wat het hele volk denkt, hè? <laughs> ja, ik, heb ik hoor ze het alleen nooit zeggen. <laughs> ik, denk dat ze, ik denk dat het echt in hun slaapt. Ergens denken ze het wel, maar ze durven die aanname niet. Uh, maar ze zijn wel slimmer, Johan. In de DDR sprak men ook niet zoveel. Nee, klopt ja. Ja, ja. Nee, ik kan me ook niet zo heel goed tegen als, als mensen zomaar een compleet. Uh, ja, als mensen zomaar als schapen voor schapen uitmaken. Nee. Ja, ja. Soms kunnen mensen je wel uh, verrassen. Ja. Maar soms kun je ook door die mensen verrast worden, weet je wel? Ja, Gewoon van, ja. ja dat je uh, denkt van. Uh, Goh, nou, ik had niet gedacht dat je dat zou denken. Maar het is een proces. Ik heb ook niet alles, alles uh, bedacht wat ik uh, yeah, meteen bedacht. Nee, er zat een proces achter van... Hé, hey, misschien zit de wereld wel iets cynischer in elkaar dan ik... Uh, in mijn onschuld en naïviteit. Want in Nederland zijn we gewoon kampioen naïviteit, zeg maar. Had bedacht. Ja, ja. En uh, ik las zo'n mooie quote van uh, Mohammed Ali van de week. En die zei... Als je na 30 jaar nog steeds op dezelfde standpunten. Uh, ja, steeds hetzelfde tegen dingen aankijkt. heb je 30 jaar niet uh, geleefd. Nou, oh, het... heeft hij dan over Ron Paul? Ik vind het meer dan moreel gerechtvaardigd. om je Hollandse naïviteit. middels belastinggeld weg te suipen. Ja, nee. Ik heb, uh, ik heb nog een berichtje hier over ballonnen. We uh, gaan naar Korea. En. Uh, en Zuid-Korea hebben ze allemaal ballonnen opgelaten voor de mensen in Noord-Korea, want daar is de chocola verboden. En toen hadden een aantal uh, Koreanen het wilde plan gevat om, uh, om chocolade, tassen met chocolade aan ballonnen te, binnen, te wachten tot de wind goed stond. En is het hele goedje zo naar Noord-Korea gevlogen. Ik weet niet of jullie zijn het dat... wel ballonnen? Of zijn het opgeblazen condams? Ik <laughs> ja, vindt, uh... ik zit te kijken inderdaad, ja. Ja, goed, ballonnen zijn daar niet rond. Het zijn daar langwerpige dingen inderdaad. Dat, uh, het, het lijkt inderdaad... een ja, vaccino lig je erin, toch? Zo'n blokje peut, wat je dan aan kan steken... en dan vliegt dat zo met... Nee, uh, een dit, dit zijn andere. Dat dit zijn, nee, dat zijn Thaise ballonnen. Dat is niet Korea. Ja. Sorry. Dit Sorry. zijn echt uh, lijken op opgeblazen condooms, ja. Maar dan uh, reuze condooms. En uh, ja, daar hebben ze dus boodschappentassen... met, uh, met chocola aangebonden. Een goedje wat verboden is en scoort in Noord-Korea. Ja, hier kun je verder weinig aan toevoegen. We kunnen nog even Noord-Koreaans kor uh, commentaar uh, erop geven. Wat maart. was er nou? Was de vervuiling met die ballonnen of zo? Ja, dat is weer een ander berichtje inderdaad. Dat ah, sluit okay, hier een dat beetje op na, aan. Ik, ja, dat is, uh, ik dacht al van ja, anders betaal je die rekening ook even van de Noord-Koreaan... als je ze ja, nodig plaat wilt geven. Maar had Noord-Korea er nog iets leuks over gezegd? Uh, in nou de ja, goed ja, uh, het standaard commentaar. Dat, dat, dat, maar, dat laat zich raaien. Ik zeg, uh, lees het berichtje zelf maar. Maar... Inderdaad een bericht wat hierop aansluit. En dit, dit, dit, uh, ja, je, je zou eigenlijk denken van in zo'n maatschappij... daar moeten ze met zo'n commentaar komen... als van de stichtingvereniging Robin Hood in uh, Frankrijk. Want die hebben zich ook oplopen uh, winden over ballonnen. En het ging over ballonnen die opgelaten waren door kinderen... Uh, naar aanleiding van de, her, de herdenking... Uh, van de, het starten van de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden. En toen hebben allerlei kinderen hebben uh, ballonnen opgelaten in de kleuren rood, wit en blauw. En uh, nou ja, je denkt van ja wie gaat daar nou over klagen? Ja, dat is uh, Milieuvereniging Robin Hood. De Franse Milieuvereniging uh, wel te verstaan. En die vonden dat heel zielig. Want die ballonnetjes die komen uiteindelijk in de oceaan terecht. En dat komt in de magen van vogels, vissen, walvissen, schildpadden, noem maar op. Alles wat daar leeft en dat moet verboden worden. Dus die hebben een, uh, op 4 augustus hebben ze, een, uh, hebben ze een, uh, een klacht ingediend bij de overheid. Een aangifte gedaan uh, van milieuvervuiling of het uh, illegaal storten van afval. Zo, zo noemden ze deze het oplaten van deze ballonnen. En weten die mensen, zijn die mensen op de hoogte van wat er uh, reeds aan plastic in onze oceaan drijft? Ja, maar goed, hun, op deze manier denken ze een steentje, steentje bij te dragen. Hè? Dus, uh... ja, dat is het dus. Het is allemaal geneuzel in de marge. Ja, precies. En die mensen zijn alleen maar bezig om met hun bakkers op fucking televisie te komen. Ja. Ze willen hun momentje even pakken. Ja. Oh, ben ik bezorgd. Oh, ben ik betrokken. Ja, want die ballonnen zijn gewoon opgelaten. Ik bedoel, ja, wat kun je daar verder aan gaat doen? Het gaat niet om de ballonnen. Het gaat om dat mensen uh, ja. een of andere zeer minuscuul incident pakken. Ja. Om zichzelf over te profileren. En daar uh, op een of andere rare manier ook nog ruimte voor in de media krijgen. Het is trouwens ook de eerste keer Ik dat deze... Ik vind het niet noemenswaardig bericht, hè? Dat, is, dat, dat, dat mogen duidelijk zijn. Van, ja, dit stelt echt niks voor. Nee. Uh, er zijn een paar duizend ballonnen opgelaten. Dat doen ze op kermissen uh, en volksfeesten en ja. overal. Weet je. Dan heb je soms wel die ballonnenwedstrijden. Nou dan met kaartjes eraan, weet je wel. Dat gebeurt overal. Ja. En dan gaan er ook duizenden ballonnen de lucht in. En nu bij ja. dit ene incident waarbij er iets gebeurt met oorlog of zo, uh, uh, gaat er dan een uh, omdat dat high profile is, uh, weet je wel. Dat is natuurlijk eerste wereldoorlog herdenking en dat soort dingen. Ja. Dan gaat er zo'n uh, milieugroepie gaat kijken of zij over de rug van een dergelijk evenement zichzelf kunnen profileren. Het ja. is gewoon zieligheid ten top eigenlijk. Ja. Even los van de discussie dat er plastic in onze oceanen drijft. Ja, dat is niet best. Maar laat die mensen daar dan uh, gedegen rapporten over opduiken uh, en mensen erover informeren. We gaan zelf met een boot het oceaan op en uh, gaat het allemaal uh, opvangen. Ja, precies. Uh, dat zijn de dingen die je kunt doen. Inderdaad, zelf opruimen of inderdaad uh, uh, gedegen informatievoorzieningen over wat er werkelijk aan de hand is in onze oceanen. Maar kijk, dit, dit leidt dus af. Uh, dit een paar ballonnen vallen in zee, ja. Hallo. Er liggen drie nucleaire onderzeeërs op de bodem. Ja, erop, eh. ja, ja. En nog allemaal afval uit de Eerste Wereldoorlog. Een mosterdgas dat verboden werd. Dat hebben ze allemaal gedumpt allemaal. in de Noordzee. Dat zit daar ja, nog wij, uh, ja, En <laughs> we zullen zeker ook nog wel uh, gevolgen hebben van Tsjernobyl. Uh, uh, uh, want uh, waar we niet over worden gecommuniceerd. Want uh, wat er toen uh, vrijkwam, kwam, nou, dat ja, zat zeker in onze spinazie en, bijvoorbeeld. En, en, en, dus, uh, Fukushima die loopt nog steeds te lekken, ja. Ja. En dan maak ze dus, zich uh, over een paar ballonnetjes. Ja, en we hebben ook met z'n wel. We hebben ook in z'n allen wel uh, op een wijk gewoond. wat nog niet uh, gesaneerd was, weet je wel. Ja. En wat er daar allemaal in zat. We hebben ook nog wel uh, in huizen met uh, asbest gewoond. Ja. Het is, uh, eigenlijk is het nog een wonder uh, dat wij uh, leven. Uh, wat dat betreft. Ja. En uh, dus op die schaal kun je inderdaad uh, ja. meegaan met de boodschap van uh, Daniel. Van ja, ja, dit is allemaal gerommel in de marge en scoren op uh, een klein ja. uh, berichtje. Ik moet er even bij zeggen, dit was trouwens de eerste keer dat, uh, dat de stichtingvereniging Robin Hood uh, van zich heeft laten horen. Ze hebben nooit eerder aangifte gedaan. Men wist niet eens van het bestaan van deze groep, maar uh, ja, nu weet heel Frankrijk dat ze bestaan. En uh, Nederland ook. Dus uh, via dit... Ja, uh, ja heel veel... Um, ja, waar ik uh, heel veel mee bezig ben is dat gewoon mensen um, in mijn gedachten is dat mensen zeg maar uh, gewoon een afwachtende houding uh, hebben en uh, dan gewoon net zo lang wachten totdat er iets <laughs> gebeurt en zich dan pas gaan profileren maar zich daarmee ook uh, moreel superieur gaan uh, gedragen wat zei Andy Warhol ook weer de dus 16 uh, seconds of fame of zo <laughs> 15 minutes uh, of fame ja. het is dus uh, iets meer tegenwoordig krijg je minder maar voelt, het, uh, maar voelt het toch uh, massaler, omdat uh, je, krijgt, uh, je krijgt nu gewoon... Elk uh, nieuws krijg je nu gewoon met verschillende kanalen uh, naar binnen. Ja, je leest het krantje, je hebt nu uh, de tv, maar je krijgt ook op je telefoon... Krijg je, of ook daar al krijg je via verschillende kanalen het nieuws uh, binnen. Je, daar heb je ook een nieuws-app, maar je hebt nu ook al gewoon... In apps uh, met al je interesses en dan komt het ook al in terug. En je Facebook, want daar gaan ook mensen het erover uh, hebben. Dus uh, um, de, de boodschap wordt daarmee ook enorm verspreid. Ja. En, um, en, maar de inhoud neemt daarmee toch ontzettend af. Want hoeveel. Uh, nou, dan ben ik heel flauw. Hoeveel uh, CO2-uitstoot heeft een klacht bijvoorbeeld al uh, gekost? <lacht> dat zou we oh, niet er, weten. Ja, daarvoor hebben, zij, uh, daarvoor hebben ook computers moeten draaien en dat ja. soort dingen. Weet je. Kijk, en dan begin je dingen vanuit een grote perspectief te zien. En bijna niemand... En, uh, mijn klacht is vooral dat bijna niemand dat meer doet. En als je dingen vanuit zo'n grote perspectief <lacht> ziet... En misschien moet je daar ook knetterstoom voor zijn. <lacht> dan... Uh, dan kun je ook heel veel loslaten. En dat is ja. weer de ironie van die ballonnen, denk ik. Ja, uh, ja, ja. en uh, hoeveel CO2-uitstoot heeft de persoon Iron uh, Rand eigenlijk? Dat weet ik niet. Ik denk dat, dat het A-woord is gevallen. Iron Rand, de filosofie. Ja, nou, de ene die loopt er hard mee weg. En uh, nou, mij uh, trekt het niet zo eigenlijk. Nee, ja, goed. Ik heb, ik heb ook nog niet op haar gevapt of zo. Ja. Nee, ze was wel vrij hè, promiscu. Dat vind ik dan weer uh, wel uh, wat... Uh, dat vind ik weer uh, leuk. Zeker in die tijd, zeg maar. Ja, ja. Dat je open uitkomen voor je promiscuïteit. Dat is... Uh, ja, dat was toen not done. Ja. En ze was ook vrij... Uh, uh, ze zat ook in vrij hoge kringen. En ik weet niet wanneer uh, Aletta Jacobs uh, hier aan het knokken was. Uh, weet ik niet. Nee. Nee, dat, nee, Aletta Jacobs had niks met promiscuïteit te maken. Maar ik bedoel... Met de plaats van vrouwen meer in de maatschappij. Ja, ik denk, ja goed. Ja, maar is... Nederland had nog niet de eerste huisarts, vrouwelijke huisarts uh, gehad. Nee, nee, nee. In ieder geval... Aanrent. ...en um, ja. Dus uh, nou, dat is dan weer ontzettend stoer. Maar wat zij verder meld te melden heeft... ...weet je, dat zou ik eerder ter kennis aannemen. <laughs> en ze, er zal wel wat van kloppen. Maar uh, uiteindelijk denk ik... Dat de kracht toch is dat iedereen een beetje zijn eigen uh, ja. beeld erop uh, kan uh, vormen. En dat uh, sterker maakt door gewoon een normaal dialoog. Dus niet zo van, heb je Iron Rant ook gelezen? Ja, vet hè? Ja. En dat het dan is, weet je wel. <laughs> nou, de, de meeste oh. Iron Rant uh, yeah. de, de gelovigen, zeg maar. Want ja, dat zijn mensen die heel erg uh, into Iron Rant zijn. Die, die hebben wel wat meer te melden hoor. Dan, uh, die, gaan vaak, die, die zijn toch een beetje van... Die willen discussies uitlokken. En dan heel erg linkse mensen op de kast jagen. Maakt niet zoveel uit of het over één rent gaat. Of over al hun andere onderwerpen. Mm -hmm. De meeste mensen die zichzelf uh, verklaren het licht hebben gezien met het libertarisme. Die gaan daar natuurlijk... Ja, dat is een eerste fase. Gaan ze hard om zich heen meppen. Het is een beetje een sociaal verschijnsel. Uh, je, de eerste... Ja, dan, dan ga je er gewoon wild om je heen slaan met je nieuwe inzichten. Dat is gewoon ja. een beetje stoeien. Ja. Alleen, ja, bij sommige mensen vind ik wel, van, ja, die hebben wel een leeftijd bereikt. Dat ik zeg van, oké, okay, adolescentiefase is daarvoor geschikt. Dat is ook echt de, de, de, de periode waarin je met je denkbeelden moet spelen en, en, en, en, moet, ja. uh, en overhoop moet gaan liggen. Ja, ja. Maar, en nu zie je al vrij snel, omdat het vaak wat oudere mensen betreft, dat ze daar veel singulairder in zijn. Ja. Weet je? Jongere mensen kunnen gewoon per week van denkbeeld veranderen. En, en dat uh, is misschien wel iets heel goeds voor hun geest om dat te doen. Om, om te leren waar, waar kun je zitten. Haak vooral in, uh, gemeendeler, als je erbij uh, zit over dit soort fenomenologie. Want uh, dat, dat is denk ik de, het moment om daarmee te gaan stoeien. En niet later, en want dan word je er al heel dogmatisch heel snel in. En dan krijg je dus inderdaad het gekakel van een hey, rent had 100% gelijk. Nee, een rent heeft gewoon, een, een, een, een dat, en dat is natuurlijk netjes, zij heeft een heel bijzondere individuele manifestatie gemaakt van een uit Rusland wegjaagd uh, meisje... Uh, wiens succesvolle boerderij van een familie... Uh, werd overgenomen door de communisten. En zij zag wat dat betekende. Want de boerderij was in één keer niet meer van hun. Uh, Glenn Cripe, uh, Language of Liberty Institute, heeft dit verteld. Ja, een Rand is, dus door, is, is toen dus gevlucht. En dat maakt het een hele unieke individuele ervaring... Waarin, waar zij romans over is gaan schrijven. Nou, dat is gewoon kunst. En dat hele aspect over Ayn Rand heb ik nog niet lang zien komen. Gewoon de, de bewondering voor die actie... Voor uh, je, leven, je leven daar zo in te leven en dus te zeggen, van, ik ga romans schrijven over individuele vrijheid, terwijl ja, men daar nog niet zo over aan het nadenken was, dat is een kunstvorm. Ja. Uh, voor mij is een, wat dat betreft, een kunstenares, zeg maar, een, een levenskunstenares die verslag heeft gedaan, van, uh, op, op, op een romantische manier verslag heeft gedaan van eigen persoonlijke ervaringen. En dat hele aspect heb ik nog nergens in welke libertaire kring dan ook zien langskomen. Dat, dit, dat het een kunstvorm is geweest. Je gaat een ja. roman schrijven, The Fountainhead, ik heb daar verhalen over gehoord. Dat ja, is een heel mooi boek. Ik heb, en de ja. film heb ik ook een paar heel vaak gezien. Waarin dus, uh... ze gewoon de, de, de, de dogma's in de liefde al probeert aan te kaarten. Nee. Ja. vrij. Uh, at a pretty young age. Niet zozeer haar eigen leeftijd. als wel gewoon de tijd waar men in leefde dat daar toch het een en ander over gezegd is. En nou, kijk, die bewondering voor één rand mis ik dus. Dus mensen zijn al heel snel inderdaad geneigd zichzelf te koppelen... Aan de, aan de quotes en de beelden die erover zijn. En de, en de boeken, En die hebben ze dan gelezen. En dat is allemaal heel fantastisch. Maar dan denk ik van, heb je er al over nagedacht... voordat je er nu over begint te, te, te, te mouwen, weet je? Ja, ja. Nee, maar in ieder geval de, de reden waarom ik Iron Rand aanhaalde was omdat er in de, de Times, het bekende blad... Times Magazine, heeft dus een, een, ja, een, een poll gedaan... En waarschijnlijk hoopten ze op uh, andere reacties, maar uh, de quote was van welke vrouw zou er op een nieuw dollarbiljet moeten staan? Want uh, ja, emancipatie, hè? Uh, vrouwen moeten in de, in, in aan de macht, uh, er moeten meer vrouwen in het bedrijfsleven, meer vrouwen hier, meer vrouwen daar. Maar het dollarbiljet, allemaal uh, saaie oude mannen vaak, van die founding fathers. tijd voor uh, een vrouw. Dus je kon kiezen uit uh, Eleanor Roosevelt, uh, wat hebben we nog meer? Abigail Adams, Sally Wright, uh, Harriet Peaches Stoof, Amanda Earhart, of Amelia Earhart. Uh, en uh, ja, nog een paar. En uh, ja, mogen jullie raaien welke vrouw meer dan 50% van de votes kreeg? Uh, Hillary Clinton? Nee, Oh. Nee, die staat er volgens mij niet eens bij. Nee. nee, nee. Maar, Beyoncé staat er wel bij, maar die, die kreeg maar 5%. Ja, omdat <laughs> uh, mensen die gaan natuurlijk uh, yeah, uh, echt voor de tegenwoordige tijd. Ik bedoel, wat, wij hadden rond het millennium geloof ik ook uh, de, de top 1000 uh, van uh, Nederlanders. Uh, of Nederlanders zo. Van, de, van de eeuw. Of en ja. er stond Pim Tuin op twee of zo. Nee, ja, volgens mij wel. Ja, Willem ja, van Oranje. Ja, inderdaad, ja, ja. Maar goed, ja, de... Um, en, en in Frankrijk stond toen een Belg op één. Oké, okay. <laughs> maar wie hadden ze trouwens gekozen dan? Ja, nou, dat's, uh, ik, ik zal even de top drie uh, doen, hè. Dus op, uh, op nummer drie staat uh, Eleanor Roosevelt. Daar is uh, de vrouw van. Ja, en op uh, nummer twee staat... Other, <laughs> iemand anders dan wie, de hele rij. Uh, ja, ja. Wie, uh, wat, uh, wie, wie, wie is dat dan? Oh, er is algemeen. Eh, anders. Dus uh, anders dan wat er in de rij stond waar je op kon klikken. Oh, oké, okay, oké. Okay, ja, ja, ja. okay, ja. Dat staat op nummer twee. En, uh, dus, de, de, de hele lijst staat uit allemaal. Vooral uh, mensen die uh, de emancipatiebeweging als, uh, als, als groot ziet. En uh, nummer één stond dus Iron Rant met 55 naar nou, bijna 56%. Ja, kijk, nou is het ook zo. Uh, die polls die worden tegenwoordig ook gewoon gehackt, hè? Ja, ik, ik had al nog... vermoeden dat de Jernas uh, stond te klikken met een torenbrowser. Uh... Ja, <laughs> want uh, het of valt wel nee, mee dat er geen uh, moslima, uh, <laughs> nou, die zou dat zo ook niet doen, maar ja. gewoon, uh, uiteindelijk zal dat een keer gebeuren. Van, dan heb je weer zo'n lijstje van de beste Nederlander. En dan komt alsnog uh, Mohammed uh, naar voren, de ja, profeet. Ja, ja. ja, in ieder geval Eleanor Roosevelt. Ja, ik bedoel, wie gaat nou op Eleanor Roosevelt uh, klikken? Ik bedoel, ja, dan moet je echt een uh, verstokte communist zijn. Maar... Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Het, uh, dat is ook een stukje uh, nou, wat wij als uh, Oranje Vereniging hebben. Ik Dat het vooral die vibe is. Dat, dat van die president, dat wordt echt als een sprookje verteld. Hè, the first wife. Ja, en ja, ja. Eh, die heeft dat toch ook echt, eh, echt eh, opengetrokken? Ja, die heeft ook een... een die, ja, ja, ja, ja. Ja, en nu zijn al die First Wives ook uh, echt uh, beroemd. Nou, ik, ik vraag me ook af of zou, zou A.N. Rand überhaupt ooit op een dollarbiljet komen? Ja, het is, ja waarom uh... niet? <laughs> op een fotje uh, papier, omdat het fiat geld is misschien. Ja, Amerika nou, bent... daar had ze niet zo moeite mee. Ik bedoel, ze heeft ooit... Uh haar eigen protégé uh, daar uh, aanbevolen... Hè? Bij, uh, bij het Witte Huis. Uh, ik bedoel uh, Greenspan. Alan Greenspan. Als uh, voorzitter van de Fed. Federal Reserve. Mm -hmm. ja, ik bedoel, uh... ja, Ja, ze had ook... Eh, de, ik zag bij Vrijheidsradio... of Libertarisme ook zo'n quote... waar haar uh, voorbij komen. Dat, uh, ja, nou, socialisten... die willen alleen maar... Hè, die gunnen niemand uh, het uh, geld... Nou, ik ben dus zeg maar, uh, uh, dat was zeg maar haar quote uh, samengevat. Ja, dus dat geld, dat, dat moet van iemand kunnen zijn. Maar ik ben al helemaal maar, uh, van dat idee uh, van dat geld iets is al afgestapt, zeg maar. Ja. Ja, er zijn, oké, okay, het roleert nog wel en mensen zullen er ook nog wel uh, omknokken en dat soort dingen. Maar eigenlijk fluctueert het zo dat het niet echt I het is, eigenlijk is het helemaal niet iets echt. Het is wat je eraan toekent. Via het vijalt, uh, geldsysteem is misschien onze zegen. Omdat we zo onthechten dat we nergens meer aan relen tegen. Niet aan goud. Nergens meer aan. Het is een boeddhistisch uh, streven, inderdaad. Het helpt onthechting. <laughs> ja. Nou, trouwens, iets, heel, uh, iets wat een beetje in deze lijn past. En, uh, van 1984 tot. Um, 2002 heeft op een Oostenrijkse 100 biljet nog de afbeelding gestaan van de grote inflatiebestrijder. Uh, dat was uh, Eugard Bon von Bawerk. Dat was de Oostenrijkse minister van uh, Financiën van 1895 tot uh, 1905. Ja. En dat is de, de, een van de leraren van uh, Mises. Ludwig von Mises. En uh, ja, dat was de man die de, de, de shilling weer terugkoppelde aan het goud. En die komt dus benen zijn afbeelding... ...komt dus op een fiat geld te staan. Ja, dat is heel... Uh, ja, nee, ironisch. als er mensen beledigd uh, moeten worden... ...dan uh, ja. zullen dan mensen dat niet aan... Uh, ...nalaten, weet je oh, Dat uh, wordt wel gedaan. Ik bedoel, ja. ik krijg het lintje ook nog wel een keer. Ja, ja, ja, Nee, goed, joh. Ja, ik weet niet of iemand nog een klein... ...iets eraan toe te voegen heeft... ...voordat we naar het laatste bericht gaan. Nee hoor, nee, dat is allemaal ideologie, hè. En dat moet iedereen zelf weten. Nee, uh, we hebben nog één berichtje. En dat uh, heeft te maken met het de bus. Uh, de vakbond... Uh, die baalt van, dat, uh, de, de, van de opmars... van de vrijwillige buschauffeur. Ja, uh, bus ja, vrijwillige buschauffeurs... zijn echt mensen die hebben een passie voor de bus. Er zijn niet de chauffeurs... die ik in uh, Utrecht... Uh, in die gele bus tegenkom. Ja, het zijn echt uh, gehandicapte, vervoeren en dat soort dingen. Zeg maar. ja, ja. En dat is toch... Uh, uh, echt een enorme deel van het... Uh, uh, busvervoer en ook enorme aanbestedingen voor, uh, voor dat soort bedrijven. Ja. Je had uh, gehandicaptenvervoer, heeft uh, net als thuiszorg uh, heel veel dezelfde uh, problematiek uh, gehad. Namelijk, het wordt uh, zeg maar per opbod, uh, dus degene met de laagste, uh, laagste prijs die krijgt het dan zeg maar. Maar uiteindelijk blijkt die prijs, uh, zeg maar, een beetje te laag zijn geweest. En, um, ja, dan gaan ze het weer opvoeren. Nee, uh, er blijven gewoon mensen staan uh, te wachten op een bus. Oh, oké. Okay. Oh, er rijdt gewoon niks. Er rijdt gewoon niks. Dus dan, uh, ik heb gewoon echt hele schrijnende dingen meegemaakt. Mensen die één keer in de drie maanden een leuk avondje uit, uit wilden gaan, weet je wel. Ja, en dan kwam die hele bus niet opdagen. Of twee mm. uur te laat, weet je wel. Ja. Yeah. Ja, dat, dat, dat is soort dingen krijg je dan. En uh, de prijsverhouding klopt niet dankzij een compleet uh, gemankeerd beeld over uh, kapitalisme. Want uh, Nederland kan het kapitalisme niet invoeren omdat we voor een dubbeltje op de eerste rij uh, willen zitten. Mm -hmm. je, je, kunt zeg maar, je kunt zeg maar... Wij hebben zeg maar niet uh, de neiging om te betalen uh, wat wij voor iets krijgen. En Nederland echt daar heel slecht uh, voor staat. Dus daarom zie je ook gewoon uh, fietsenmakers failliet gaan uh, tegen uh, internetbedrijven die alleen maar een, uh, een loods hebben. Ze sturen het uh, met de post naar je toe en uh, dan moet je het maar verder zien. En uh, zo worden complete uh, zeg, marktsegmenten uh, kapot uh, gemaakt. Maar uh, niemand heeft zeg maar, uh, meer oog voor normale menselijke verhoudingen uh, als het aangaat om uh, economie. Gewoon... Wat, ja, wat is daarvoor nodig? Ja. Voor een beetje uh, duurzaamheid. En wij hebben een tijd gehad. Toen ging het nog prima. Er kon elk dorpje van 5000. Had een eigen supermarkt. Een eigen uh, Rabobank. Weet ik veel. Nou. Al die banken uh, trekken weg. Je moet soms uh, 5 kilometer rijden. Voor uh, de dichtstbijzijnde postkantoren uh, tegenwoordig. En het heeft ons niet rijker gemaakt. Eigenlijk heeft ons het alleen maar armer, armer gemaakt. En... Het stelt ook nog mensen, uh, ik, ik weet niet eens of het uh, nu uh, aansluit op het, op het hoofdonderwerp, maar ik raad er gewoon verder. Uiteindelijk <laughs> ja. krijg je dan ook een nieuw soort armoede. Namelijk, je kunt door niet meer in een dorp wonen zonder auto. Ja, ja, ja. Rooft, ja, ja. Dus... Uh, en uh, ja, ook mensen uh, beseffen dat soms ook uh, te weinig. Van, uh, nou weet je wel, we moeten gewoon zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk scoren. Maar goedkoop hoeft dus niet altijd het beste te zijn op het uh, lange nee, termijn. Nee, nee. En daar hadden wij het dus over. Ja. En uh, want uh, in, uh, nou, de overheid die heeft vanaf de jaren negentig uh, dingen lopen te privatiseren en uitbesteden en dat soort dingen. Nou, dat zou je kunnen toejuichen. Alleen uh, de markt heeft zich daar nog niet op uh, kunnen richten en dat is, uh, dat is ontzettend jammer. Ja, ja, maar is dat ook wel een, een verkeerd beeld van de markt? Dat uh, de, de markt de, de goedkoopste prijs, de hoogste kwaliteit voor de goedkoopste prijs is. Dat is het natuurlijk niet zo. Het is en nou, een, een, re een redelijke prijs. Dat daar draait het uiteindelijk om. Wat je wat je redelijk een vindt. Ja, een redelijke Waar prijs. Met twee partijen mee. In hebben De prijsafspraken gemaakt. Hm. Maakt niet uit welk segment je hebt. Er is altijd wel een keer een prijsafspraak gemaakt. Ik bedoel, telecombedrijven, geloof ik. Nee, maar ik bedoel je, je gaat bijvoorbeeld. Als je, als je naar een uh, supermarkt gaat, dan weet je dat, je dat je goedkoop spul krijgt. Maar dan moet je niet klagen over de kwaliteit. Maar als je naar de, de, de slager gaat, dan krijg je een, toch, toch een, een be iets betere kwaliteit vlees. Ja, maar dat, en, is, uh, zeg maar, uh, dat ja. is zeg maar nog echt levende economie. Mm -hmm. Dat is echt kapitalisme. Mm -hmm. Maar. Uh, dus wat Albert Heijn gewoon doet, die, uh, ja, die, die biedt gewoon uh, wurgcontracten aan, uh -huh. aan uh, de boer. En een boer, die zit dus gewoon niet in de positie om dat uh, te weigeren. Uh -huh. En soms uh, worden dus ook dingen verbouwd wat, onder de, uh, wat ze onder de kostprijs verkopen. Ja. Uien is zo'n voorbeeld. Dat wordt verbouwd en dat is contractueel, is dat allemaal vastgelegd. Maar het eigenlijk levert het verlies op. En ja, in een, dat is dus niet echt kapitalisme uh, zoals het bedoeld is. En dat wordt uiteindelijk worden in dat soort uh, trucjes wordt het meest gescoord, maar niet door iedereen. Nee. En dat is uiteindelijk ook de armoede die ons allemaal aan het treffen is. Ik vind het een interessante kwestie uh, met je om, uh, om de hele reden dat, uh, dat er mensen zijn die hun ding doen wat ze graag doen. En uh, uh, de professionele wereld heeft daar bezwaar tegen. En dat kan ik wel begrijpen. Maar uh, ja, dat is maar. Enerzijds. Anderzijds, om het heel politiek te zeggen, kan ik, uh, kan ik heel veel begrip hebben voor de, mens <lacht> de mensen die een vrijwillig buschauffeur willen zijn. Er is behoefte uh, naar. Uh, ik kan mij voorstellen dat mensen daar. Uh, ...een geweldige dagbestedingen vinden. Ja. Dus uh, ja, het, het is nogal gespleten. Wat doe je ermee? Ik, uh, ik ben op de hand van de vrijwillige buschauffeur. Maar jou? Ja, ook sowieso omdat het vrijwillig is. Ik bedoel, ja, ah. als jij voor iemand wil rijden... joh, ...doe het gewoon, joh. Maar ja. zoals ik het bericht had begrepen... ...zat die vrijwillige buschauffeur... ...en dat is een groot verschil... ...bij professionele organisaties. Dat is inderdaad een probleem... ...omdat daar gewoon groot winst wordt gemaakt. Ja. Dat is misbruik. En uh, ja, dat wordt een beetje met, uh, met uh, woorden als participatiemaatschappij... wordt je betoverd. Ja. En maar uh, ja, dat is, dat is uh, natuurlijk grof concurreren met, met andere mensen. En daarom is het een, een, een lastige kwestie. Het is zo lastig dat je dus ook al uh, belasting gaat betalen voor je eigen werk. Uiteindelijk komt het daarop neer. Want de overheid regelt die participatiebanen. Oh, ja, ja. Je wordt zeg maar ook... Hè, het is ook met behoud van uh, uitkering. Ja. Maar... Uh, en die uitkering, dat is zeg maar een schuld. Ik zou het niet doen, maar je kunt het zien als een persoonlijke schuld. Hè? Dat, eh, als je op je eigen benen wilt staan, shop. wat een heel hoog verhaal in Nederland is. Ja, je moet wel op je eigen benen staan. Dan kom je met zo'n participatiebaan. Uh, lukt het dus niet, omdat je eigenlijk... één, je bent, je, je bent gewoon je eigen werk aan het wegconcurreren met je... ...met uh, belastinggeld van uh, jezelf en iedereen. En twee, je betaalt er dus ook nog steeds zelf belasting over. En als slachtoffer van de arbeidsverdringing kan ik zeggen dat is niet prettig. Nee. Nee. Maar in principe kennen beroepen natuurlijk ook een uh, komst en een, uh, uh, een uh, houddoel. Ja, de postbode verdwijnt en dat is uh, allemaal heel uh, pijnlijk. Maar het, uiteindelijk komt het erop neer dat aan de neerwaartse golf... daar wordt uh, evenveel verdiend als aan de opwaartse golf. En, maar uiteindelijk is die neerwaartse golf ontzettend pijnlijker. Maar uh, dat is de prijs. Die betaalt de medewerker. En als ze dat er nou even bij hadden gezegd... dan hadden wij een veel gezondere kijk op uh, arbeid uh, gehad. Kijk, het is gewoon allemaal energie... Als jij aan iets meewerkt, Johan. Uh -huh. en iedereen denkt: zo, oh, dat is vet, dat is hip, dat is nieuw. dan voel je je goed. Ja. Maar als je bij een zinkend schip werkt. <laughs> oh, yeah, yeah. dan krijg je alleen maar zieke neur om je heen. En uh, nou, je, het wordt dan ook echt, echt ongezellig. En mensen gaan met hun ellebogen werken. om uh, toch uh, bovenaan te komen. En het is een, het ideaal van de sterkste blijven over. Ja. Maar uiteindelijk krijg je niet uh, de. Uh, ...meewerkende kracht... Uh, ...die uh, naar boven uh, komt. Ja, ja, ja. Want uh, je hebt te veel slachtoffers. En ja, ja. Maar uiteindelijk... ...maar, uit, maar nou ja, er wordt dus soms... ...veel te makkelijk over gedacht uh, daarover... ...maar in de praktijk... Ja, ...krijg je dus dit soort kromme situaties. Ja. Uh, maar goed, uh, ja... ...en die buschauffeurs die dan denken... ...dat zij uh, voor altijd een eeuwig... ...maar buschauffeur kunnen zijn... ...ja, dat is ook een illusie natuurlijk. ja. Ja, dat is uh, marktwerking. Wie weet... Uh, uh, wie weet uh, uh, uh, wordt er over tien jaar... het uh, beamen uh, uitgevonden. Hè? Beam me op, Scotty. Nou, <laughs> nou als buschauffeur... toch wel echt uh, zonder werk. Ja, yeah, yeah, yeah. <laughs> Dus uh, die garantie heb je gewoon niet. Dus, yeah. je dus ook niet uh, afdwingen. Maar ja, ook dat is weer... altijd gevecht in de marge. En daar wordt heel veel energie... Uh, versleten. ja. Yeah. Nee, goed, het lijkt me wel een heel mooi uh, ja, slotakkoord aan, dit, uh, aan deze hele uitzending. Uh, ik weet niet of jullie nog allemaal iets toe willen voegen voordat ik op uh, ja, de eindknop ga drukken. Oh ja, dat was nog van uh, de uh, uh, hoe okay, Human uh, Fertility Index. En mm -hmm. uh, Wanneer is het ook weer volle maan? Zaterdag is het volle maan. En als iedereen zijn duitje in de zak uh, wilt doet, zeg <laughs> maar... ...dan uh, is uh, in de regel... ...bij volle maan moet je... ...van elkaar afneuken. is niet van ...maar van elkaar af. En uh, dan... Uh, ...dat heeft te maken met golfbewegingen... ...en dat soort dingen. En dan kun je weer helemaal... Uh, ...in uh, lijn met... Uh, ...zoals in lijn met het aarde. Uh, ah, Oké, okay. nou goed, dankjewel. Nee, dan uh, voor de luisteraars van Revolution FM... Uh, ...er komt nu uh, de eindtune... ...en dan... Uh, ja, kunt u uh, verder gaan luisteren naar Revolution FM. En ik uh, zal allemaal zeggen... Uh, Toedeledokie. Doe. Ja. Hou het gezellig, hè. Ja, hoppakee. En dan komt nu de eindtune. Bam.